Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson stuurt aan op vervroegde verkiezingen... als het Lagerhuis vanavond niet instemt met zijn plannen voor de brexit. Met name het tijdpad. Het Britse parlement debatteert nu over de stemmingen vanavond. De eerste over de uitvoering van de deal die Johnson heeft gesloten met de EU. En de tweede over het tijdpad. Als het Lagerhuis niet akkoord gaat... wil Johnson niet nog maanden onderhandelen, zegt hij. In Oslo is een vrouw aangehouden die werd gezocht... nadat een gewapende man met een gestolen ambulance was ingereden op het publiek. Vier mensen raakten licht gewond. De ambulance was afgekomen op een verkeersongeluk. Een man die bij dat ongeluk betrokken was, kaapte de ambulance. De politie schoot op hem om de wagen te stoppen. De verdachte raakte gewond en werd meteen al aangehouden. Hij had onder meer een machinegeweer bij zich, een jachtgeweer en drugs... melden lokale media. De toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt begint een onderzoek naar de invloed van techbedrijven op de betaalmarkt. De ACM kijkt specifiek naar Apple, Google, Amazon en Facebook en naar de Chinese bedrijven Tencent en Alibaba. De organisatie wil onder meer weten welke nieuwe betaalmogelijkheden er nog komen... en of er voor kleine bedrijven voldoende ruimte overblijft op de betaalmarkt. De ACM doet het onderzoek op verzoek van het ministerie van Financiën.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 Het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Het kan vooral in het binnenland mistig worden. De minima liggen tussen de 5 en de 7 graden. Morgen, mogelijk nog lang mistig of nevelig. Het wordt uiteindelijk een graad of 16. En in het zuidoosten kan het 18 tot 20 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. De volgende files leveren daarbij de meeste verdraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 20 minuten tijd verlies tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden. Ook 20 minuten op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Knopend Watergraafsmeer. 8 kilometer en ruim 10 minuten verdraging. En op de N201 uit Horen-Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen moet je ook rekening houden met 20 minuten.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 and those good brown eyes that me